Zo, so, um, goedenavond lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Raantelbond en uh, dit is uh, lezing 156. Ja, het valt me op dat, uh, dat ik toch behoorlijk taalgevoelig de uitdrukkingen, de gezegden op een wat eigenaardige wijze uitspreek. In het dagelijks leven zal dit nauwelijks tot uh, nooit voorkomen, maar in deze lezingen sluipen, ja, sluipen er zomaar taalfouten in, uh, heel apart. Het kan zijn dat, eh, dat de gedachten sneller gaan dan de woorden die gesproken worden. Echt erg is het niet. Het wordt ook niet door mij gehoord als ik een lezing uitspreek. Dus wanneer ik het aan het uitspreken ben. Maar ik hoor het pas achteraf. Heel apart. Maar goed, we gaan beginnen. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben. Want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. En dan moet ik ook nog weer even de tijd opschrijven. Oh, nou, ja, gaan we gaan maar eens beginnen. Misschien wil je je even ontspannen. Net zoals altijd. Je benen naast elkaar op de grond. De kalmte binnen in jezelf wil voelen. En ja, alle haast van je afleggen. Zoals ik dus nu ook voor mezelf doe. En stil van binnen zijn. Wees je bewust van het contact met de aarde. En luister naar je hartslagen. Luister naar het kloppen van je hart. En adem zes kloppen van je hart in. Wacht drie en dan weer zes uitademen. Dat is dus die goddelijke ademhaling die je aan iedere lezing, aan het begin van iedere lezing, hoort. Dus adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Dan misschien wil je bij de inademing het licht visualiseren: licht van de zon, van een kaars, van een lamp. Houd dat even vast in je lichaam en laat het door je hele lichaam gaan. En op een uitademing stort je dat uit in je zonnevlecht. Als je wilt kun je dat gedurende zo'n hele lezing doen. In deze tijd is het misschien zo nuttig om contact te maken en vast te houden met het licht in je. Je kunt je iedere keer bij die ademhaling bewust worden van het licht dat jij bent. En juist in deze tijd, deze eindtijd van de afgelopen eeuwen, de eindtijd dus in het denken, zoals het al. Nou, toch ook alweer duizenden en duizenden jaren gingen. Die denken, dus dat toch wel een warrig denken is: het denken vanuit, de, vanuit het ego, het denken van wanhoop, het kwaad, de irritatie, verwachtingspatronen, de jaloezie. En, ja, noem al die illusies maar op die zich verschuilen in de illusie van het leven van de afgelopen duizenden jaren. Dit denken dus, dit, deze vorm van denken, gaat zo langzamerhand ophouden te bestaan. Toch zijn er nog wel mensen, die het daar moeilijk mee hebben, die, die vast willen houden aan het oude denken, die zich niet kunnen voorstellen dat er een andere vorm van denken is, maar niet, niet eens kunnen voorstellen, maar ook niet tot zich door kunnen laten dringen. Ze vechten er tegen maar ze vechten tegen zichzelf. Gaan zijn ten onder aan het gevecht dat ze met zichzelf hebben aangegaan? Want is het niet zo dat als je een gevecht aangaat met een ander of met jezelf, dat je het altijd verliest? Ik zou ook dit deel uitmaken van het plan? plan van de meesters, het plan deze eindtijd van het weghalen van die oude gedachten. De mens die altijd de eigen keuze heeft, de vrije wil heeft, die kan vechten als hij dat wil. Die keuze kan hij maken of hij kan de keuze de weg van de liefde kiezen, de weg van de vrede kiezen. Dat plan, wat al een tiental jaren geleden is ingezet, en nog wel een tiental jaren naar 2012 zal doorgaan, totdat alle mensen, of in ieder geval de meeste mensen op deze aarde in dat andere bewustzijn, in het andere denken, uh, zullen zitten dat ze dat denken opgenomen hebben. Het lijkt misschien hard om te zeggen, maar er zal werkelijk een verandering in het denken komen. En al die mensen die denken dat het hun tijd wel uit zal zitten, en ik geloof het allemaal wel, en al die mensen die zich genoegzaam wentelen in hun eigen genoegzaamheid. Het zijn zielen die zeggen, ik, ik en de rest kan stikken. Oh, natuurlijk niet hardop, hè. Anderen zouden het eens kunnen horen. Maar ze willen toch aardig vonden waar een gedrag is wel naar. Hier op aarde is de totale vrijheid in het doen en laten, in het denken. We kunnen daar wel allemaal tegen zijn, maar in principe kan iedereen doen wat hij wil. En als mensen zich vast willen houden aan een oude vorm van denken, dan zou je kunnen denken, als dat het is wat je wilt doen, maar ja, ik zei net, niemand ziet het aan de buitenkant, dat, eh, dat, je, zo, eh, dat je zo denkt. Nou, <laughs> niemand, hm, het zijn genoeg mensen die het allang zien. En al die mensen, daar zou we nu... Nou, het is het Tot allemaal, maar misschien zit er eentje bij die hier nu luistert en die denkt, ja, maar hoe kom ik daar dan? Nou, daar zijn al deze lezingen natuurlijk voor, hè? <tus> Maar misschien wil je over verschillende dingen nadenken. Misschien komt het bij jou voor dat je snel kwaad bent en dat je kwaad wordt over dat wat je hier hoort. Dan is het mogelijk dat je van mij hoort dat een van je chakras, of misschien wel allemaal, dicht zijn, op slot zijn. En dan kun je daar de schuld aan geven. Kan ik er wat aan doen? Maar weet je, daar kun je wel degelijk wat aan doen. Want doe jouw andere denken gewoon de, de beslissing te nemen om absoluut positief te denken... Zullen die chakras vanzelf opengaan? Daar zullen de gebeurtenissen in je leven wel voor zorgen. Je hebt dan de keuze om er wel of niet mee om te gaan. En ik bedoel dan te zeggen, je kunt die gebeurtenissen, die gewoon bij jouw leven horen, vanuit een negatief gevoel benaderen. Die keuze heb je dus. Maar je kunt ook die gebeurtenissen vanuit een positief gevoel benaderen. Ook dat is een keuze. Ik zei je al bij de vorige lezing, jij bepaalt dat altijd. Daarbij zou je kunnen kijken hoe je gedachten zijn. Kwaadheid of acceptatie. Stel... Dat je verdrietig wordt, maar het kan ook net zo goed kwaad worden zijn. Want je wilt niet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is goed, dat, dat maakt wel degelijk wat uit, maar op dit moment, voor jou maakt het niets uit. Want er komt altijd een ander moment, waar je diezelfde gebeurtenissen, iets duidelijker wellicht, zult tegenkomen. Dus ja, je zult het iedere keer opnieuw tegenkomen en iedere keer opnieuw een beslissing nemen hoe jij ermee om wenst te gaan. Totdat het moment komt dat je weet dat je er in liefde mee om kunt gaan, dan houdt het op, dan is het ingevuld die gebeurtenissen, dan komen ze niet meer voor. Denk eens over na dat als jij kwaad wordt, als jij kwaad wordt, kwaad bent en geen wijze woorden meer uit je mond komen. Misschien heb je gemerkt in je leven dat je door die kwaadheid altijd je zin krijgt. Besef dat je dan vast zit aan je kwaadheid. Je bent helemaal niet van plan om dit op te geven. Want je hebt succes. En als het zo is, als je daarin zit, doe wat je wilt doen. Doe. Je komt het vanzelf weer nog een keer tegen. Je zult wel merken dat andere bij je weg zullen lopen op de duur. En misschien zul je het in het begin niet merken. Maar op een gegeven moment in je leven zul je het tegenkomen. Met andere woorden. Dus jezelf tegenkomen. Misschien kun je mensen nog lang vasthouden met heel veel geld. Maar mensen zien het goed hoor, mensen zijn niet gek. Maar misschien wil je eens nadenken over je eigen gedachten, over het ego dat je hierdoor koestert. Iedere keer weer omdat je denkt dat je succes hebt. En dan denk je, maar je ziet niet echt wat er in de werkelijke werkelijkheid gebeurt. Je ziet niet dat als je zo in jouw ego zit, alle elegantie weghaalt uit de wijze waarop jij je gedraagt. Denkt dat je succes hebt, en misschien is dat ook wel zo. En anderen zullen wellicht ook in grapjes lachen, maar nog veel erger, bang voor je zijn en je ontlopen. Het lachen is slechts een vorm van meelopen, ja, jouw ego dus. Ja, ook hierin denk je nog steeds gelijk te hebben, maar weet. Dat er een moment in je leven komt dat je alleen bent. En dat niemand meer in jouw omgeving wil zijn. Behalve diegenen die van jou profiteren, maar niet werkelijk van jou houden. Diegenen die werkelijk van jou houden, zeggen je dit. Die onbaatzuchtige liefde in zich hebben, die zullen dit aan jou zeggen. Maar veelal wordt erom gelachen. Ach, en zo is het eeuwen en eeuwen, en laat ik zeggen, duizenden jaren gegaan met mensen. Eerst moesten zij door al deze illusies heen om te beseffen dat er ook iets anders is. En laten we niet oordelen hierover. We hebben het allemaal zelf ook meegemaakt. In dat leven met het ego zitten, ook zorgen natuurlijk, en het niet meer weten hoe met die zorgen om te gaan. En dan weer steeds maar weer terug te vallen en het uit te schreeuwen. Kwaad worden en je verongelijk te voelen. En vul zelf maar in. Die zorgen laten jouw levensvruchten dan al helemaal ophouden te bestaan. En je denkt dan dat er beslist geen enkele wijze van denken meer bestaat om er liefdevol mee om te gaan. Erger nog, je lacht de ander uit die eenvoudig zegt, zorgen laten je de verkeerde kant op fantaseren. En je kunt het ook anders doen, het leven zoals je het leven nu leeft. Die zorgen kunnen jouw levensvreugde laten ophouden te bestaan. Dan fantaseer je je zorgen in de negatieve richting en je beseft dat je niet altijd de keuze hebt om de andere kant te ...op te fantaseren, want dat denk je dan? Door die keuze naar de negatieve kant te laten gaan... ...komen al die illusies weer aan bod... ...en vooral de keuze om onethisch om, om, om te worden en te zijn. Het gevoel niet meer naar de liefde te kunnen komen... En, ...en de liefde te kunnen vasthouden wordt sterker met een onethisch gedrag... ...want dit gedrag gaat helemaal voorbij aan de menselijke waardigheid. Maar juist in deze tijd zal de scheiding komen tussen de mensen die ethiek in hun leven wensen, ethiek, verantwoordelijkheid voor hun leven, voor hun daden en daardoor een ander, een ander, een hoger bewustzijn zullen krijgen. Maar die kwaadheid van die mensen waar ik het net over had, ze zijn alleen maar kwaad tegen zichzelf en op zichzelf, omdat ze zelf de weg geblokkeerd hebben naar hun liefde naar hun liefdesstroom. dus om nog even over die scheiding te spreken die scheiding tussen de mensen die de beslissing hebben genomen om ethisch te leven handel te drijven lessen te geven of niet het ego dus, zoals hier beschreven, zal niet willen toegeven en zal stevig de tandjes in handen willen houden. Want was het niet zo dat het altijd zo gewerkt had en waarom zou je dat opgeven? Deze mensen zullen met hebzucht te maken krijgen. De hebzucht met de jaloezie om dat te willen hebben wat de ander heeft. En niets voor te doen, maar alle mogelijkheden te bedenken. Om die ander kapot te maken, zoals dit soort mensen, mag ik het toch al zo zeggen, gewend is om te zeggen. Maar is dit niet jammer? Niet voor de mens die het moet ondergaan, want die krijgt enorme ervaringen in de schouder, mits hij de weg weet, naar zijn eigen weg. En daar zal hij ook alles aan doen. Maar voor die mens, daar is het jammer voor, die. die dit de ander oplegt. Er ligt een totale angst in en een hebzucht om dat van de ander te willen hebben. Liefde bijvoorbeeld. En toch weten en je kwaad maken dat je er toch op die wijze nooit aan toe komt. En daar dan de vreselijke angst voor krijgt. Want als we in de gedachten van zulke mensen kijken, zien we angst. Angst, angst en nog eens angst. Mag ik je vragen om je mededogen voor te hebben? Natuurlijk, de ander heeft een eigen verantwoording en mag zelf bepalen hoe hij hiermee omgaat. Op deze wereld van oorzaak en gevolg en de wet van vrije wil. Ja, en dan is er weer de keuze om de ene kant of de andere kant op te gaan. Vaak wordt dan uit het ego de keuze gemaakt die weer niet met de liefde te maken heeft en de bitterheid zal ze wegvinden. Het verwachten van, van alles, maar het niet krijgen en het steeds maar teleurgesteld worden denken ze door het leven en dan nog harder schreeuwen en krijzen en kwaad worden en zijn angst bij anderen wil neerleggen nou, misschien zijn zulke mensen wel ernstig beperkt in hun jeugd maar laten we mededogen hebben Mededogen. Want als jij begrepen hebt en gezien hebt wat dat met een mens doet, die pijn, die keuze naar de negativiteit. En als jij beseft dat ook jij dit gedrag eens gehad hebt, dan kun je niet anders dan mededogen hebben. Dan kun je niet oordelen of veroordelen. Die andere weet de weg niet meer. Of laat ik liever zeggen, de ander is zo ver van zichzelf verdwaald dat hij niet meer weet dat er een weg is. En de keuze om op die weg te komen. En de keuze om in de illusie te blijven hangen. De keuze van het ego. De illusie van het ego. Het ego zal dan blijven trekken en een vals gevoel van veiligheid geven. En een vals gevoel van eigenwaarde geven. Maar het stelt niets voor. Het is een leven vanuit de illusie. Een leven met maskers op. Toch zal ook die mens misschien in dit leven, misschien in een volgend leven, beseffen dat hij zelf... Dat het grootste licht is. En dat het niet buiten hemzelf ligt. Dat hij kan beseffen dat die gedachte van positiviteit kan vasthouden. En niet hoeft weg te zakken in de illusie van het, van het ego. En dat vast te houden, die liefde. Die die, het besluit om daar te blijven, niet weg te zakken, vergt vasthoudendheid. Want het licht zal nog slechts zijn en zal de stralen ook naar jou laten richten. Maar je zult het nog niet geheel merken. Dat licht laat jou, lieve mens die, die omschakeling nog niet in de gedachten heeft willen laten plaatsvinden. Het licht laat jou. Ja. Want het zal jou nooit iets willen opdringen. Het ego wel. Nee. Het zal jou vastgrijpen en jou bij de kladden houden. Toch zul je eens tot de gedachte komen dat jouw redding, jouw vasthoudendheid is aan de positieve gedachten. Aan het licht binnen je. Je voelt, je weet dat je hier voor jezelf steeds maar weer aan je nekvel moet grijpen. Je voelt dat je alert moet zijn, dat je niet afzwakt. Dat je in het licht staat, dat je het licht vasthoudt, dat je je visualiseert, dat het licht rondom jou is. Steeds maar weer en steeds maar weer. En weet dat de visualisatie de grootste kracht is hier op aarde. Want als jij dat visualiseert, dan is het ook zo. en ja, je weet dat je jezelf steeds maar weer bij je nekvel moet vasthouden. En dat het gevaarlijk voor je wordt als je je laat meeslepen door de emotie van de gebeurtenissen. Die zijn gevaarlijk voor jou. En je dient je dan ook steeds af te vragen welke keuze jij gaat maken. Dat is jouw vrije wil. En je kunt nadenken over de gebeurtenissen en de enige juiste beslissing nemen die uit dat licht komt, die uit die zin komt en daarom een goed gevoel bij jou geven. Je zou daartoe om die transformatie in jezelf te bespoedigen, in ieder geval, ja, dat je op de, op de weg komt, zou je erover na kunnen denken om s'avonds, voordat je gaat slapen, de dag over de dag nadenkt. En dan zou je kunnen besluiten om het uur te nemen, vlak voordat je in bed stapt En dan weer dat uur daarvoor. En dan tot de vroege ochtend. En iedere keer bedenken of je de handelingen van die dag uit liefde hebt gedaan... Of uit wraak, of uit hebzucht. Of uit welke vorm van het ego dan ook. En dat je dit ook anders had kunnen doen. En vergeef jezelf. En visualiseer in jezelf de gebeurtenis, of wat je tegen anderen zei, dat je het ook anders had kunnen zeggen. Je zou dan de volgende dag die mensen kunnen opbellen. Of ontmoeten. En zeggen dat het je spijt. Dit zou je allemaal kunnen doen. Het zal een goed gevoel bij je geven. Steeds maar weer zul jij toestaan dat je het ego loslaat. Dat het licht meer en meer en meer in jouw gevoel komt, het was wel altijd al, maar het wacht rustig af, dat jij je daar naartoe richtte. En steeds maar weer, kun jij die keuze maken, totdat je het weet, totdat je het voelt, en dat het dan op een gegeven moment, gewoon automatisch gaat. Dan weet je, dat je de goede keuze hebt gemaakt, je weet het, je voelt het, je voelt je goed. Want wat je altijd wilde bereiken, vroeger, in je andere gedachten, komt nu dichter en dichterbij. En dat gevoel van je steeds beter en gelukkiger voelen, dat wil je, dat wil je toch vasthouden. Het kwaad, jouw eigen kwaad, verdwijnt. Je hoeft niets te doen aan het kwaad in de wereld. Je kunt gewoon, eenvoudig, met jezelf beginnen. En dan zul je tot je verbazing merken, dat dat wat je uitstraalt, bij je terugkomt. En als je dit eenmaal gemerkt hebt, als je eenmaal met die liefde met een hoofdletter in aanraking bent geweest, dan weet je dat je dit wilt vasthouden, gedurende je, gedurende je hele leven. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen, niet, niet vasthouden, want dan zou het lijken alsof het iets is wat je stevig moet vasthouden, als val je dan neer nee. Dat je weet dat jij er gewoon in kunt staan. Dat je de beslissing hebt genomen dat jij in het licht staat, zodat jij dat licht vanzelf wordt. Dan heb je die gedachte aan je vorig leven, ook al is dat in dit leven, vol met zorg en angst, die in al die aspecten aan, boord kwamen, aan bod kwamen, heb je niet meer. De liefde overwint altijd, en zeker in jouw leven, en toch is het niet een overwinning, gevecht. Want het is, een, het is een overwinning, omdat jij iets besloten hebt. Ja, dan komt er vanzelf een een heerlijke een prettig aanvoelende nieuwsgierigheid om hier meer en meer over te weten te komen. Want krijgt dan de overhand. Toch dien je nog alert te zijn, nog steeds alert te zijn. Want je kunt je verliezen in secten, in instituten, waar je toch ook weer een vorm van gehoorzaamheid moet afleggen. Waar je wellicht ook een eet moet afleggen. Of waar je niet meer zelfstandig kunt nadenken. Maar ook dat is jouw eigen verantwoording. Als dat het is wat je wilt, doe het, doe het dan. Maar altijd met eigen verantwoording. Je kunt niet secten en al die kerkelijke instituten of wat dan ook de schuld geven. Jij dient wakker te worden. Je kunt dat hen niet opleggen. Ook deze mensen zijn bezig met hun eigen ontwikkeling, met hun eigen transformatie naar het licht. Als jij jezelf trouw bent, kun je bij jezelf blijven en niet jezelf verraden aan de gedachten van een ander. Dan kun je in staat zijn om bij je eigen gedachten die uit de liefde komen te blijven. Daar zit altijd alle rust en compassie voor de ander in. Nooit een wil opleggen bij die ander. Maar misschien heb je die ervaring naar nou, secten, nou, kerken, instituten of noem maar op, nog niet eerder meegemaakt. En wil je weten hoe dat dat allemaal werkt? Want dat kan gewoon in het leven, want je wilt alle ervaringen meemaken als zin. Want je bent een ziel en je hebt een lichaam. En je wilt alle ervaringen op de aarde meemaken als ziel. Door al die incarnaties heen, door al die levens heen. Dan kan je dus ook in deze lezingen absoluut niet zeggen wat je moet doen. Of wat je niet moet doen. Dat, dat ligt aan jou. Dat bepaal jezelf. Je kunt alleen overwegen dat je op ieder moment kunt veranderen. En dat alles wat je gedaan hebt altijd vergeven wordt als je die richting van het licht opgaat. Als je dit zelf beslist dat je die eigen keuze hebt en welke jij neemt is altijd aan jou. Hierin, hierin kun je naar jezelf luisteren. En rustig de tijd nemen voor jezelf. Kijk eens, misschien ben je zo druk bezig en denk je er gewoon niet aan om een uurtje rust voor jezelf te nemen. Wat is nou een uurtje op je hele leven? Laat je gedachten eens meelopen met zo'n lezing die je hier hoort of van anderen. En kijk wat bij jou goed voelt. Je kunt rusten, even op de bank liggen of even een klein rustmoment inplannen in je, in je werk, in je huishouden, in, nou, weet ik veel. En als dat lastig is, dan ga je gewoon op de wc zitten. Of een wandelingetje in het bos in de duinen en je eigen stem dus de stem van je geleide geest of engelbewaarde horen ieder mens heeft dat en ieder mens kan naar zijn eigen nou laten we het zeggen Geweten luisteren. Maar als je bepaalde ervaringen wilt meemaken met het spektakel hierin, dan moet je dat vooral doen. Doe wat je moet doen. Ik kan je nooit zeggen dat je iets niet moet doen. Maar het luisteren naar binnen in jezelf, dus naar je geweten luisteren, dat kan je op weg helpen. Want ook jij hebt dat licht in jezelf. En ook jij kunt ieder moment een beslissing nemen om anders te denken. We gaan allemaal met elkaar hier op deze aarde een andere tijd in. En het denken zal veranderen. En daarom ook de gedragingen noemen. Ge de gedragingen. En anderen zullen die gedragingen egoïstisch noemen. En weer anderen die het begrijpen, zullen het hard noemen. Maar het zal een duidelijk denken worden met juist de liefde, met een hoofdletter en met allemaal hoofdletters voor alle mensen. Dus dat denken, wat vroeger was, dat gaat veranderen in het denken dat er nu aan zit te komen. Wat je al van velen zult horen, en dat zal hard genoemd worden door velen, en het zal toch een duidelijk denken worden, met juist de liefde voor alle mensen. Het zal niet door alle mensen begrepen worden. Mensen moeten er wat voor doen om in dat andere, dat nieuwe denken te komen. En dat kun je hier bij dit soort lezingen horen. Maar denken zal door heel veel mensen al is al door heel veel mensen begrepen, die al geruime tijd op aard leven. Maar vooral ook bij jonge mensen. Zielen die nog maar pas op deze aarde geboren waren, hebben dit denken al. En natuurlijk de zielen die op punt staan om geboren te worden. Zij allen zullen dat andere denken in zich hebben. En al dat andere bewustzijn in zich hebben. Zij zullen niet meer de emotie in de emotie meegesleurd worden. Zoals al die anderen zich meelieten slepen. Zij die in dit duidelijke denken staan, dit nieuwe denken, zullen duidelijk zijn. En zullen duidelijk laten zien wie zij zijn. Nou, niet tot plezier van mensen die daar Omheen staan dus, laten we zeggen, onderwijs en personeel, ouders. Want het kunnen zielen zijn die bewust, zo bewust in het leven staan. En misschien ook wel heel druk zijn, maar die heel goed weten hoe te leven. En heel goed weten hoe met het leven om te gaan. Al die leraren, die mensen... Ja, als die zich niet gek laten maken en bij zichzelf blijven en die kinderen niet meer laten bepalen hoe hij of zij zich gedraagt, dan is er ook geen enkel probleem. Dan kan zo'n leraar of ouders met zo'n klas of met kinderen omgaan. Als je de anderen kunt laten, als je die kinderen kunt laten. Maar dat kan wel eens lastig zijn voor mensen die nu op aarde leven, in een volwassen leven mensen die nog in die oude gedachten leven, dat zijn mensen die niet om kunnen gaan met deze kosmische zielen. Dan zullen deze zielen, deze kinderen, deze mensen een pilletje willen geven, zodat ze niet meer zo hard, duidelijk zullen zijn en verder hun leven als een, ja. Een gesluierd leven zullen hebben dus stilletjes hun weg zullen gaan in het leven. Wat gaat er dan dus om dat anderen niet met deze zielen, bewuste zielen om kunnen gaan en de macht nog steeds hebben om, om hen een kalmerend pilletje te geven. Maar goed, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben en is dat ook zo? Het feit is wel dat deze zielen hun karma daardoor, dus door die medicijnen en door het niet begrepen worden door anderen, praktisch niet meer kunnen vervullen, niet meer kunnen invullen. Ze zijn dan handelbaar geworden voor anderen. Dan zijn ze maar druk, maar luister goed naar deze kinderen, naar deze mensen. Luister goed naar deze zielen. Die al lange tijd onder ons zijn en die nu op aarde geboren worden, ze hebben al een ander bewustzijn. Ze hoeven niet meer die transformatie te ondergaan. Ze zullen al op, en ze kunnen al op duidelijke wijze met het leven omgaan. En ze hebben al begrepen dat de ander nooit schuldig is. En ze hebben al lang begrepen dat als je irritatie hebt bij de ander, het altijd bij jezelf ligt, dat de ander een spiegel is. En zij zullen zich niet meer mee laten sleuren door allerlei emoties die de wereld zo vele duizenden jaren in zijn macht heeft laten vasthouden. Die emoties dus die uit het ego kwamen. Deze zielen zullen ervoor zorgen niet meer het ego te gebruiken en normaal te zijn. En met normaal bedoel ik het leven zoals het leven werkelijk geleefd dient te worden. Met de vrede in jezelf en de liefde in jezelf. En dan kun je best heel druk zijn hoor kun je heel hard schreeuwen en roepen en dansen en plezier maken, maar je voelt die gouden vlam binnen in jezelf. Ze hebben die gedachten en een wijze van leven die bij een hoger bewustzijn horen. Alle narigheden die in het begin van deze lezing uitgesproken werden, zullen niet meer bij deze kinderen horen. Maar ze zullen gelijk het leven leven vanuit hun eigen innerlijk. En er is praktisch niemand in hun omgeving die dat geweld wil aandoen. Arme kinderen waar dat wel gebeurt. Ja, die spiegel dus kan dan ook weer te veel zijn voor die mensen die met deze kinderen in aanraking komen, die er niet mee om kunnen gaan. Dus die mensen die met dat ego bezig zijn, die volslagen uit het ego leven en juist deze kinderen op hun weg vonden om te leren dat het ook anders kan. Wat een karma, wat een zware opdracht, is dit voor deze kinderen. En wat een liefde, om toch, ondanks de pijn die ze zullen ondergaan, toch naar die aarde te komen. Laten wij hen bijstaan en ook ons bewust zijn, tot een andere trilling brengen. Een hogere trilling brengen zodat wij beter kunnen zien, dat wij andere werkelijkheden zullen zien. Dat zal de verandering van het bewustzijn zijn in deze eindtijd van een periode van bijna louter ego, ego en nog eens ego. Daarin een eigenaardige soort kwaadaardige macht. Oh ja, niet bij iedereen gelukkig. Maar daartussen ook velen dus die het ego losgelaten hebben en al bezig zijn om die andere gedachten, die kosmische gedachten in zichzelf toe te laten. En dat op een gegeven moment ook te herkennen bij anderen die ook de transformatie hebben aangegaan. Als ik zou zeggen dat het niet meevalt, dan valt het ook niet mee. Want ook dat is een visualisatie die je jezelf geeft. Het is wel zo dat voor velen die vast in dat ego staan, bijna niet voor te stellen is dat er ook nog andere vormen van gedachten zijn. Dat het niet nodig is om zo met pijn te leven. Maar dat het kan op deze aarde. Dat je die werkelijke liefde kunt voelen, waarover gesproken wordt in zoveel religies. Maar vele religies hebben het niet kunnen vasthouden door de eeuwen heen. In het begin zijn er mensen geweest die op deze wijze dachten, die liefdevolle wijze dachten, en na hun overgaan, is het door de mensen van de aarde niet meer vastgehouden, is het niet begrepen. En zijn zulke groepen een eigen leven gaan leiden. Daar is niks mis mee. Het is slechts een ervaring door de eeuwen heen. En wij mensen zijn wel erg ver verdwaald. De laatste honderden jaren, duizenden jaren. We hebben het zelf toegestaan. We hebben zelf bepaalde vormen macht gegeven. We hebben ons laten overrompelen. En we lieten het toe dat anderen voor ons gingen geloven. Anderen die ineens hele aparte kleren gingen aantrekken. En wij mensen dachten dat het zo hoorde. Hoe ver zijn we niet afgedwaald van onze eigen kern, van onze eigen bron. En we noemden al die volkeren die daar nu nog steeds in leven, dat noemden wij primitieve mensen. En wij vonden het niet de moeite waard om naar hen te luisteren. Maar nu voelen we allemaal de druk die van het kosmos van op de aarde gelegd wordt. We zien om ons heen hoe snel het leven gaat. Kijken om ons heen en zien hoe bepaalde mensen en hoe je buren, je vrienden, je kennissen met het leven omgaan. En dat er maar weinigen zijn die zich terugtrekken in zichzelf. En die zich herinneren wie ze zijn. En dat ze dat weer zomaar terug kunnen halen. En dat het niet anders is dan een keuze, een beslissing. en dat we in staat zijn om, om met mededogen te kijken naar de anderen, om geen angst meer hoeven te hebben, bang als we zijn dat we niet genoeg krijgen, bang dat het geluk ons voorbij zal lopen, bang. Alles maar bang. Maar we hebben gelukkig nog de gedachten en het visualisatievermogen om terug te komen naar wie we zijn. Wie we waren, wie we zijn en wie we altijd zullen zijn. We hebben slechts ervaring opgedaan op deze aarde. En als we de transformatie hebben ondergaan, dan voelen we ons weer levend. Want we wisten dat we daarvoor, door die blokkades, door die angsten die we hadden, eigenlijk niet echt leefden. We waren al een stukje dood gegaan, dat is de werkelijke dood. Maar als wij straks ons lichaam hier op aarde achterlaten, en met onze ziel verder gaan, in onze evolutie. Dan zijn we er gewoon, gewoon nog steeds. Want het leven houdt nooit, houdt nooit op. En het leven dat we dan nog op aarde hebben, het zal een ander leven zijn. We kunnen met onze moeilijkheden omgaan. We hebben geen zorgen meer, want we fantaseren de andere kant op. En we visualiseren ons een licht om ons heen. Of je doet een piramide om jou heen, of om de mensen waar je van houdt, maar dat is weer een ander hoofdstuk. En ik denk dat het zo'n beetje tijd is. Het is misschien iets om over na te denken, wellicht, deze hele lezing. In feite wordt het iedere keer hetzelfde verteld, net zoals anderen daardoor. Maar iedere keer met andere woorden, vanuit andere invalshoeken. Graag wil ik jullie danken voor het luisteren naar deze lezing die de overgang aangeeft tot een ander denken. Een kosmisch denken dat wellicht in vele ogen hard is. Maar dat een diep, diepe zeer, diepe liefde in zich kent nogmaals lieve mensen bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week al mijn lezingen zijn te horen mijn website en dan schakel je gewoon vanzelf toe naar een andere website waar al mijn lezingen op staan mijn website is y -van Yvonne yhra.nl en de andere website die trouwens heel erg leuk is om dus rond te lopen, daarop rond te lezen. Um, is die zijn, D-I-Z, Lange -I -N. Nl. En je mag me altijd mailen hè, als je vragen hebt. Maar ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd. Iedere keer in al deze lezingen we weer. Een heerlijke week. En voor jullie allemaal, wees alert. Kijk welke, welke keuze je in je hart neemt. Iedere keer welke keuze neem je. Daar gaat het om. En die keuze kun je altijd, iedere keer weer opnieuw maken. Nou, Heel graag, tot volgende week. Dag!